De Verenigde Staten hebben 45 miljoen dollar extra steun toegezegd aan de Syrische oppositie. Volgens minister Clinton moet het geld worden gebruikt voor noodhulp en bijvoorbeeld telefoons en camera's. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat landen die de oppositie in Syrië steunen de bloedige strijd alleen maar verergeren. In Arnhem zijn zeker negen mensen aangehouden. Vanwege de aankondiging van een Project X-feest heeft de gemeente Arnhem een noodbevel afgekondigd. Een van de arrestanten is een man van 23 uit Arnhem. Hij had opgeroepen om auto's in brand te steken. 120 mensen is de toegang tot Arnhem geweigerd. Volgens de politie en de gemeente hebben de maatregelen... om ongeregeldheden te voorkomen gewerkt. In het oosten van Duitsland loopt het aantal kinderen dat ziek wordt... steeds verder op. Volgens het Duitse persbureau het DPA zijn inmiddels bijna 7000 kinderen misselijk... of hebben ze diarree... Alle kinderen hebben op hun basisschool of kinderdagverblijf... maaltijden van keteraar Sodexo gegeten. Volgens een Duitse gezondheidsinstantie ligt het voor de hand... dat het gaat om een soort voedselvergiftiging. In Friesland begint vandaag een grootschalig DNA-onderzoek... in een ultieme poging de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Ruim 8000 mannen zijn opgeroepen om DNA af te staan.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 Kijk op wakkerdier.nl. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van deze vijfde aflevering van Woord. 4 oktober is het Werelddierendag. Ilse Winta uit Tsjechië schreef in mei 1927 een brief waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Die schreef zij naar Margaret Ford in Londen. Ford was voorzitter van de Wereldvereniging van de Dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames kwamen overeen... dat de feestdag waarop de katholieke kerk Franciscus herdenkt... een goede datum voor zo'n dierendag zou zijn. Tijdens een internationaal congres van verenigingen... voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen... werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst... in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier. Met het vorderen van de tijd werd het steeds meer een dag... om je huisdieren te verwennen en aandacht te besteden aan dierenrechtenactivisme. Dit uur dieren bij de VPRO. In een aflevering van Radio berg van 21 februari 2004... kondigt Frans van de autosloperij aan een rubriek over dieren op de radio te willen. Uh, dames en heren... U moet maar niet uh, al te veel letten op het uh, geluid van de achtergrond, ik ben namelijk bij Autoslapperij van Lieshout en dan zult u vragen, ja, waarom dat? Uh, nou, de dus volgende Frans van Lieshout, uh, geboren Togenberg bergijkenaar, die uh, ons heeft geschreven en heeft gezegd, ik zou heel graag voor jullie een rubriek verzorgen. Nou, Frans, Frans, kun jij eventjes bij die, uh, kun jij even die moker neerleggen? Eva. Ik kan maar ik... Ja, Zo. Nou, Frans legt zijn enorme moker neer. Hij was net Hallo. bezig met drie van zijn Hallo, broers. Goeiedag, ik moet even nog iets tegen de luisteraars zeggen Oké. Okay. Hij uh, was net met een paar van zijn broers bezig om een Peugeot uh, uh, zo klein mogelijk te slaan. Dat is namelijk hier nog ouderwets slopen Met de hand, met de hamer. Niks, geen shredders of niks. Zijn broers gaan onverdroten door op de achtergrond. Dus uh, we moeten een beetje duidelijk bespreken, anders verstaan de mensen het niet. Uh, Frans, je hebt ons geschreven. En je hebt gezegd, ik wil uh, een rubriek graag voor jullie verzorgen. Zeker, zeker weten. En uh, ik had mijn idee was, uh, de rubriek... Uh, wat kunnen we leren van de dieren? Ja, nou, dat klinkt natuurlijk reuze interessant. Dat is toch de vraag natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, yeah. Waarom... Uh, Zo'n zo fascinatie voor wat euh, de dieren ons kunnen leren? Uh, nou, het is. Wat wij vergeten is dat wij. dat ik zelf. een onderdeel zijn van. zeg, dierenreeks zelf. Wij zien het altijd zo. je hebt mensen, je hebt dieren. maar uh, we yeah. zijn eigenlijk toch wel. er zijn grote parallellen. Yeah. te trekken. En als je zo om je heen kijkt. dan kun je gewoon veel van de dieren leren. Een uh, simpel voorbeeld, als de ganzen uh, met hersen. Uh, naar het zuiden trekken of ergens aanzien zien trekken. Nee. Uh, ter groepsverband gewoon gezellig samen uh, iets leuks doen. Uh, yeah. Ja, dat zie je in deze tijd weinig. Dus we zouden kunnen zeggen, wat kun je leren van de ganzen? En nou, daar dan mee praatje over. Dat was eigenlijk het hele idee. Ja, maar jij, jij uh, beperk je niet alleen tot diersoorten zoals wij die hier, hier kennen. Dus uh, varkens, honden en die ganzen. Had, die zeker inderdaad Die, die had, uh, uit de hele wereld aan uh, niemand uitgezanderd ja goed, jij bent nog nooit bergrijk uit geweest. Nee. Uh, en uh, van jouw hele familie is nog nooit uit bergrijk weg geweest. Nee. Uh, hoe kom jij aan je kennis van, uh, van die uitheemse diersoorten? Nou ja, uh, het is, uh, soms die doen dingen op de gok. Ik zeg de Intuïtie bedoel jij? Intuïtie, of uit de mediatheek in Bergeek. Uh, boeken met plaatjes, uh, dingen, beetje lezen, ja. aantekeningen maken. Notities op. Notities doe ik daarna. En dingen opschrijven En daarna schreef ik het allemaal op en neem ik het mee naar huis. En dan uh, maak ik mijn praatje. Ja, eh, eh, ja, eh, ja, ja, ja. ja. ja. kan ik er ook niet van maken. Oh. Bijvoorbeeld nou. over de casuarisvoegel, of over de knoel of ja. over de zebra, of over de, de peelstaart, de Noem maar op, paaldier kan je wat leren. Ja, en dat, dat ga jij ons uh, dus duidelijk maken. Wekelijks. Maar je zegt net ook meer, heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Nee. Nu. Dus ja, dat blijft voor mij een vrij korte reportage. Uh, oh, hij pakt, Frans pakt alweer zijn moker. Hij uh, loopt nu naar een uh, Daihatsu en... Uh, Juist, wat een kracht. Ja, dat is echt de kracht. Derg, echt de Rijkse boeren. boerenkracht. Boerendomme kracht. Zoals hij daar op die Daihatsu zat in te peuken. Je zou bijna denken dat het persoonlijk was tussen hem en de Daihatsu. Grote genade. Wat heeft die jongen tegen de Daihatsu? Oh god, ik, ik voel het. Ik, ik voel. Oh, wat ben ik blij dat ik geen Daihatsu ben? Grote genade. Dames en heren, ik moet hier afsluiten. Hans verlies uit. Nou, dat heeft niks meer met een auto te maken. Binnen een halve minuut. Uh, uh, ik sluit hier de reportage af. Ik moet hier rechter even en stukken uh, wiel uh, van die had goed vliegen waarom. Ik moet stoppen nu. En die dierenrubriek die kwam er ook bij Radio Bergijk in juni 2004. En die klonk als volgt. Wat kunnen we leren van de dieren? Wat kunnen wij leren van de dieren? Wat kunnen we leren van de dieren? Wat kunnen wij leren van de dieren? Beste luisteraars deze week in Wat kunnen wij leren van de dieren? Wat kunnen we leren van de blauwe ap? En het speet me, ik zal het weer moeten herhalen. Het antwoord zal zijn: Teleurstellend tel tel tel weinig hoor. Want de blauwe ap. Hij leek zacht, zachtaardig en vriendelijk, maar hij is natuurlijk nog te beroerd om zijn ene been voor zijn andere been te zetten. En dat komt uit, uit verre landen, komt dat hierheen. Een beetje eh, rijkstegoeden opsoeperen. Eh, beslagen met gouden ringen en grote wagens. Eh, Goede zielen maken aan onze roomblanke dochters. Eh, eh, eh, eh, allemaal dingen meedoen die niet door de spreekwoordelijke beugel kunnen. En verder is het de hele dag eh, luieren tussen het land en het niet te doen in. En... Dus als u mij vraagt wat kunnen we leren van de blauwe aap, heel, heel, hier, weinig. En ik ben bang dat dat in de nabije toekomst het beeld weinig zal veranderen hoor. Goeiedag! De dierenrubriek in Radio Berghijk. En dan nu misschien toch even ietsje serieuzer. Want het is natuurlijk niet alleen maar zo dat er gelachen moet worden over en met dieren bij de VPRO. In de volgende reportage gaan we het wat serieuzer aanpakken, echt waar. We horen namelijk de beroemde bioloog Dick Helenius over de overeenkomsten tussen dierlijk en menselijk gedrag. De reportage werd uitgezonden in De Vrije Gedachte van 11 augustus 1977. een uitzending van de Vrije Gedachte, de Vrijdenkers Radio Omroep. Beste vrienden, binnen de wetenschap wint de etologie de kennis van het diergedrag veld. Wij spraken in een hokje van artes met Dick Hellenius over de relatie tussen diergedrag en mensgedrag. Dick Hellenius, wie is dat? Jeremia. <lacht> uh, nou, ik ben bioloog, dat ben ik al heel lang. Ik ben lang voordat ik biologie studeerde was ik uh, geïnteresseerd in beestjes. En uh, wat bij een ander eventueel een hobby zou zijn geworden... dat is bij mij nog steeds. Maar ik heb het geluk dat ik daar ook nog uh, een beroep van heb kunnen maken. En dan, ja, god, er zijn nog zoveel andere dingen. Maar dat is waarschijnlijk toch wel de kern van de zaak... dat ik bioloog ben, dat ik de wereld bekijk... mensen ook bekijk met de ogen van een bioloog. En binnen het vlak van de biologie... Uh, beoefen je de of ben je... een aanhanger van de etologie? Nou, het, wat dat betreft moet ik... Uh, bekennen dat het... Uh, dat dat hooguit een hobby is. Ik ben in de, mijn vak... wat ik hier beoefen op deze werkkamer... en trouwens in het veld ook... dat is de herpetologie. Dat is de studie van kikkers, hagedissen, krikodillen, slangen, af en dat soort gespuis. Amfibieën en reptielen. Daar ben ik heel erg druk mee bezig. Trouwens ook al vanaf mijn zestien jaar. Uh, en dat houdt zich voornamelijk bezig met de studie van dode dieren. Dat is een verhaal apart waarom je uit de studie van dode dieren... heel veel te weten kan komen over de levende dieren... over hun evolutie voor geschiedenis. Maar daarnaast heb ik meer als een hobby gewoon de vrije uren... Uh, me bezig gehouden met de etologie. Ook al tijdens uh, mijn studententijd... de colleges gelopen bij Kortland. Uh, dat is dus de studie van het gedrag, gedrag van dieren. En uh, in principe sluit het wel aan bij wat ik hier op het museum doe. De, de systematiek en de evolutie. Want uh, zoals de... Een van de stichters, zou je kunnen zeggen, van de etologie heeft gezegd, de Timbergen, die beschouwde de studie van het gedrag als een taxonomische studie. Als een, uh, als een studie die net zo goed over een ander eigenschap van de dieren kon gaan. Over de kuiven van de, van de papegaaien, van de kakatoes. Uh, alleen dit is nou niet een vorm- of kleureigenschap, maar een, een bewegingseigenschap, een manier van gedragen. En dat blijkt namelijk per soort net zo verschillend te kunnen zijn als al die andere eigenschappen van vorm en gedrag. En eigenlijk op dezelfde manier ook aanwijzing te kunnen geven... over hoe die dieren zich ontwikkeld hebben in de loop van de geschiedenis. Gedrag kan net zo mooi aangepast zijn aan de omstandigheden... als eigenschappen van vorm en kleur. En die hobby, de etologie brengt mee het uh, bestuderen van het gedrag van dieren en je, je ziet blijk in je publicaties toch een heel nauwe samenhang tussen die waarnemingen en het menselijk gedrag. Het is nooit voor mij aan twijfel onderhevig geweest. Of de mens is in vele opzichten vergelijkbaar met dieren. Het is dus niet alleen in vorm en in kleur eigenschappen en de manier waarop hij zich aan de verschillende klimaten heeft aangepast in de loop van duizenden jaren, maar ook in zijn gedrag en uh, ja, je moet wel heel erg bevooroordeeld ten ongunste zijn... wanneer je bij het lezen over het gedrag van... nou, pak weg chimpansees of ratten of uh, soms zelfs vissen... en zeker een hele hoop vogels... om daar niet parallellen in te herkennen van het gedrag van mensen. Dan, uh, dan schuif je het element toeval zoveel onwaarschijnlijkst toe... Dat wordt dan op mijn beurt, zeg ik, dan wordt dat onwaarschijnlijk en onwetenschappelijk. Want natuurwetenschap gaat ervan uit dat er geen toeval bestaat. Als dingen zus zijn, dan is er een reden voor dat ze zus zijn. En als ze zo zijn, dan is er een reden voor dat ze zo zijn. Het kan niet toeval zijn dat ze of zus of zo zijn. En wanneer er overeenkomsten zijn bij mensen en dieren... in gedrag en andere eigenschappen... dan moet dat gemeenschappelijke oorzaken hebben. Enfin, er zijn langzamerhand zoveel gemeenschappelijke dingen te vinden... in mensengedrag en dierengedrag. En je ziet trouwens ook heel langzamerhand... dat de bittere kritiek die er van sommige mensen is geweest... op de vergelijking met de, het dierengedrag... dat die langzamerhand stilstaat of alleen nog terug te vinden is bij de EO. Uh, ik ben van mening dat het langzamerhand een, een winnend standpunt wordt... Zou je een paar uh, duidelijke voorbeelden kunnen geven van uh, menselijk gedrag... waarin uh, het dierlijk gedrag als het ware meespeelt? Hè? Ja, één daarvan dat is dat idealisten willen al heel lang dat alle mensen gelijk zijn. Dat er geen leiders zijn, dat er geen volgelingen zijn. En dat is inderdaad een erg mooi streven. Maar over één ding kunnen we het eens zijn, dat de mensen sociale wezens zijn en we kunnen het over een ander ding misschien iets minder gauw eens zijn... maar dat er praktisch geen sociale dieren zijn met enige intelligentie... die geen hiërarchie hebben. Dan hoeven ze niet eens erg veel uh, intelligentie te hebben. Kippen hebben het al. Daar zie je heel duidelijk dat er is een topkip. Die pikt in principe alle andere kippen van het hok. En je hebt een top met één kip en die pikt ook alle andere kippen van het hok... behalve de eerste kip. En zo kan je de hele piramide omlaag tot de allerlaagste kip. Die wordt in principe door iedereen gepikt. En op de een of andere manier, vaak vermomd, en vaak met allerlei zaken ingewikkelder gemaakt, vind je diezelfde hiërarchie, die pikorde, die vind je terug bij alle mogelijke dieren. En ook bij de mens, volgens mij. En uh, het zou het waar zijn om te veronderstellen dat we dat zouden hebben afgekeken bij de dieren, en dat we toen zouden hebben nageaapt. Het is veel meer voor de hand liggend dat wij, net als die kippen, net als zoveel apen... en zoveel andere dieren, dat in onszelf hebben... dat dat de ordening is van ons sociale leven. En dat eh, pas als je dat erkent... dan kan je er ook van tijd tot tijd... tegen de, de scherpste, onaangename uitingen van de hiërarchie... kan je er iets tegen doen. Maar als je alsmaar predikt van mensen, we moeten gelijk zijn... en denken dat het helpt, daar help je geen bestaande eigenschap mee uit de wereld. Er zijn toch uh, wel algemene kenmerken... als uh, het buitensluiten van gevaren en het zoeken van bescherming, hè? Jawel, er zijn natuurlijk wel dieren die sociaal zijn... en geen hiërarchie kennen. Dan zou je denken, nou, die oplossing moeten wij ook maar vinden. Maar het is opvallend, het zijn dieren met weinig intelligentie. Uh, Voorintjes hebben het, haringen waarschijnlijk, watervlooien... Uh, en nou bedoel ik, intelligentie is natuurlijk een zwaar geladen woord. Ik bedoel hiermee dat uh, een heel, hele reeks mogelijkheden van gedrag... die onder andere in, inhouden, dat het gedrag van een individu... nagevolgd kan worden door een ander. En nu is het opvallend dat je volgt over het algemeen... alleen maar gedrag na van iemand die je zelf hoger beschouwt. Ik bedoel, als ik iets wil weten van Persische postzegels, dan ga ik... Naar de autoriteit op het gebied van persieks. En dat geldt eigenlijk voor elke tak van het menselijk bedrijf. Je volgt iets na van iemand die je als autoriteit voor jou beschouwt. En verder eh, kan ik wel geweldige voorbeelden van, aanhalen van bij dieren. Hoe onmogelijk het is om als een dier een individu bij een, bij een chiposé-familie bijvoorbeeld, als die iets goeds doet, dan hangt het helemaal toch van zijn plaats in de hiërarchie af... of dat goede nagevolgd zou worden of niet. En eigenlijk is dat bij mensen precies zo. Er zijn mensen die geweldig goede ideeën hebben... goede praktijkoplossingen... en het hangt het helemaal van hun status af. Wil die oplossing aanvaard worden door de regeerders? Ja of nee? Over het algemeen worden goede oplossingen niet door de regeerders aanvaard, omdat die oplossingen van hun onderdanen afkomen. En onderdanen staan per definitie lager dan de regeerders, maar dat is een ander verhaal. Zou je ook overeenkomsten kunnen herkennen tussen de agressiviteit bij de mens en de agressiviteit bij dieren? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik geloof dat dat zelfs een van de dwingendste redenen is om meer van diergedrag te weten omdat dieren geen smoesjes hebben... om hun uh, agressiviteit uh, nobele beweegredenen te geven. En, uh, en toch zie je toch dezelfde soorten van gevecht optreden... als je bij de mens kan constateren. Er zijn een hele hoop redenen bij dieren gevonden voor agressiviteit. Dat kan zijn bij dieren met een territorium... die dus een klein gebiedje waar ze hun nest in hebben... een jong grootbrenger bijvoorbeeld... en uh, dat ze met de uiterste macht verdedigen tegen soortgenoten... die dat gebied binnentreden. Er is agressiviteit tegen roofdieren. Gewoon de zelfbescherming van het eigen bestaan. Dat gebeurt ook met maximale middelen. Dus alles wat hij in zich heeft, dat zal hij geven... om het eigen lijf, maar ook, dat hangt van de soort af... de eigen kinderen of de partner te redden. Er zijn bij bavianen voorbeelden genoeg van dat de, de leiders... de oude, soms uh, zelfs krakenmikkige leiders... want ze kijken helemaal niet of uh, ze puur krachtdadig zijn... maar of ze... de oude dieren hebben vaak de meeste kennis ook. En er zijn voorbeelden van bekend dat die dieren zich... in de strijd om een jong te beschermen tegen een panter... hun eigen leven opofferen mag je niet zeggen... maar daar kwam het in de praktijk wel op neer. Dus ze hebben heerst niet bewust zichzelf voor de voor de kaken van de panten geworpen, maar ze hebben alles gegeven... om dat beest van het jong af te houden. Nou, dat soort dingen... Dat, enfin, dat herken je ook af en toe bij de mens. En dan zijn er nog veel meer vormen van agressie. En een van de ergste... naar mijn mening... en dat is iets wat ze de laatste jaren... eigenlijk pas aan het bestuderen zijn. En het heeft niet in de eerste plaats... met territorium te maken. Ook niet met de persoonlijke lijfsbescherming. Dat is de agressie die opgewekt wordt door het gewoon te dicht op elkaar zitten. Um, dat vind je bij alle mogelijke dieren. Of het nou insecten zijn, of visjes, of kikkervisjes, of wat dan ook. Als je van een bepaalde soort te veel individuen in een ruimte hebt... dan zie je als het jonge dieren zijn dat ze niet goed groeien. En dan zeg je, ja, maar dan hebben ze natuurlijk te weinig voedsel. Nee, als je zorgt dat, er, dat ze net zoveel voedsel per individu hebben als in een andere bak waar maar een paar individuen zitten... dan zie je toch dat die weinige dieren dat die harder groeien. Twee, drie keer zo hard zelfs... als de dieren die met te veel bij elkaar zitten. En dat is er daar toe. Maar je ziet ook dat waar te veel dieren bij elkaar zitten... dat ze zonder enige aanwijsbare oorzaak... elkaar te lijf gaan. Echt vechten, zonder enige remming kapot maken. En het, nou zijn er... Verschillende soorten agressie, zoals ik al zei. Bij sommigen is het zo dat de zwakkere beschermd wordt door weer hoger geplaatst in de hiërarchie. Dat is onder andere bij uh, territoriumgevechten het geval. Uh, bij gevechten tussen de ene stamapen tegen de andere stamapen van dezelfde soort. Uh, binnen de gemeenschap van één grote apenfamilie, daar worden de Zwaksten die in principe onderaan die piklijst staan... die worden toch beschermd door de hogere apen. Dus als een beetje opgeschoten puber is een zwakkere op zijn donder geeft... dan komen er nog hogere plaatsen, die komen gewoon tussen beiden... en die komen op voor de zwakste. Maar zodra je diezelfde aap nou met zijn hele familie in een dierentuin stopt... waar dus naar de sociale maatregelen van tegenwoordig van de mens bekeken alle goede zorgen aanwezig zijn, elke dag goed voedsel... de arts komt elke dag kijken, de centrale verwarming... Enfin, noem maar op, geen natuurlijke vijanden meer. Dan zie je daar afschuwelijke agressie optreden. En in plaats van dat de topapen opkomen voor de zwakste, straalt die agressie uit van de topapen omlaag... zodat de zwakste apen het meest te lij hebben. Daar is het zo dat de jongste apies, de pasgeboren apies, de zwakke moeders die worden echt gepest, getreidend, weggeduwd van het voedsel... terwijl ze dat in de natuur diezelfde soort apen met dezelfde familieleden helemaal niet hebben. Want dan krijg je juist jongeren koestering van iedereen. En die perversie, zou je kunnen zeggen, van de verhoudingen... die treedt op puur als gevolg van dat er te veel op een vierkante meter zitten. We spraken in Artes met de bioloog-auteur Dick Helenius over diergedrag en mensgedrag. Ja, en dat was een aflevering van De Vrije gedachten, Eerder uitgezonden in 1977. U luistert op Radio 1 naar Woord. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen of opmerkingen of uh, bijzondere verhalen? Mail dan naar woord.vpiro.nl. Dus mail uw vragen en opmerkingen naar woord.vpiro.nl. Of stuur een kaartje en doe dat dan naar vpro ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt Woord ook volgen via Facebook. Dat adres is Word.nl. Bent u nou geen nachtbraker, geen nood? Want dan kunt u het programma beluisteren. Via radio1.nl of via die speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En direct abonneren op de podcast, dat kan ook dan weer. En dat gaat via vpro.nl slash woord podcast. En Woord wordt gemaakt in samenwerking met het radioarchief van de VPRO. En dat is te vinden op vpro.nl slash radioarchief. En dan twitteren we ook nog, het kan niet op... En uh, Rafael de Haan, die twitterde eerder in uh, dit uur... Ik ga het even openmaken. Ja, uh, nog even wachten en er komt een volgend fragment. Dat was mijn antwoord. Wat zei hij nou toch? Ik ben hem kwijt. Ja, ah, is gewoon verdwenen. Ik, ik ben ook helemaal niet gezegd... Oh ja, hier, Radio Eik op Woord NL. Heerlijk en eindelijk weer. Nou, Rafael die wordt ook inderdaad op zijn wenken bediend... want we gaan nu terug naar Eik, waar presentatoren Toon Sporenberg en Peer van Eersel... een overzicht geven van de dieren die af te halen zijn in het lokale asiel. Nee. Ja, en op veel verzoek. Uh, we hebben daar de hele tijd niet aan willen beginnen. Het is Peer van eerst, trouwens. Uh, en ik ben Toon Spoormerk, maar dat weet u wel. Dankjewel, Toon. Uh, ja, op veel verzoek. We konden het niet langer omheen. Een dierenrubriek. Er, er worden heel veel dieren steeds vermist. En die worden misschien dan weer teruggevonden en naar het asiel gebracht in Bergijk. En bij het asiel worden ze dan uh, tien dagen in bewaring gehouden en daarna... Vergast. Vergast. En... Uh, om dat te voorkomen kunt u nog dieren afhalen. We beginnen gewoon met die eerste dierenrubriek. U kan afhalen Zorba. Zorba is een gecastreerde Spaanse dogo Braziliero van twee jaar. En die is door vakantiegangers hier uit Bergijk meegenomen uit Griekenland. Hij werd daar ingezet bij het uh, Griekse stierenvechten. Dat is uh, heel erg illegaal daar. Daar wordt de stier heet gemaakt door een twee uur voortgevecht... een Dogo brasiliero bij hem in de stal te laten. Die bijt zich dan vast in de halsslagader van de stier... en blijft daar dan anderhalf uur hangen. Um, nou, deze vakantiegangers uit Bergrijk vonden dat verschrikkelijk mensonterend en dieronvriendelijk. En die hebben Zorba dus vrijgekocht van zijn uh, baas en meegenomen. Maar nu willen ze van Zorba af... Uh, nou, gewoon omdat het wegens drukke werkzaamheden niet meer te doen is. Een paar waarschuwingen. Zorba is dominant over kinderen. Hij kan echt niet bij katten. Hij kan echt niet, hoor. Hij kan echt niet bij katten. En hij kan, zeggen ze, hij kan een uurtje alleen zijn. Dus, iemand die uh, Zorba... Ja, er staat nog bij dat uh, Zorba ook een volwassen paard in één keer doodbijt. Precies, dus dat is uh, voor een kinologisch uh, deskundige misschien een, een leuk project, zorgbaar ophalen. Dan Snuitje. Snuitje is een beetje een schuwe kanarie, die heel tevreden is als je er gewoon bent. Als ze echt besloten heeft, Snuitje, dat is dus die kanarie, uh, dat ze aandacht wil, dan kan je maar beter uh, de kamer uitgaan, want ze is niet dol op vreemden. En ze gaat ook het liefste onder een stoel of bank zitten totdat het bezoek uh, weer weg is. Dat is snuitje, dat is dus een beetje een, een kanarie met wat problemen. Ja, dan is er nog een pony, Bob genaamd. Is een extreem agressieve pony van acht jaar. Die kunt u ook ophalen, want anders, uh, die wordt overmorgen anders vergast. Dat is Bob, dat was de agressieve pony. En dat is uh, werkelijk een hele agressieve pony. Er zijn al alle tanden getrokken en... Uh, hij loopt al met van die, van die wattensloffen om zijn hoeven. Want als hij ook maar mensen hoort naderen bij de box... dan begint hij al verschrikkelijk agressief te doen. En het is heel erg moeilijk om hem te benaderen. Dat is Bob, die wordt overmorgen vergast. En dan tot slot Nel. Nel is de witte, gesteriliseerde, vrij droge poes van een 83-jarige mevrouw. En de, haar poes die moet eruit, want deze vrouw kan niet meer voor die... Uh, oude poes zorgen, de poes is ook al oud. De bazin gaat spoedig naar een bejaardenhuis En Nel, die droge poes, is daar niet welkom. En ze haalt graag uit, deze poes. <lacht> nou, goed. Sorry. Gaat het weer, Toon? Ja, het gaat weer. Goed. Ah, ja. Daarom hebben we altijd nee gezegd tegen een dierenrubriek. Toon is gewoon, die vindt dieren... Ik ben er dieren... te emotioneel voor, denk en, ik. Nou, vanaf nu kunt u dus... Uh, als u een dier kwijt bent, of u wil een, een, een dier kwijt... of u heeft last van een dier, of u uh, wil heel graag een nieuw dier... Uh, dan kunt u uh, uw uh, dierenberichten opgeven voor de dierenrubriek in Radio Bergijk. Ja. ja, de dierenrubriek in Radio Bergijk. Misschien wordt het later dit uur nog ietsje serieuzer. We zijn er helaas nog niet aan toe voor degenen die niet zo humoristisch zijn ingesteld. Op dit uur, het is namelijk één minuut over half zeven op Radio 1. Goedemorgen. Een ander satirisch programma dat geregeld aandacht voor de dieren had, dat was Binnenland 1. Een fictief nieuwsprogramma uit 2008 van Ronald Snijders. In dit fragment gaat het over landbouwmaatregelen die schadelijk zijn voor dieren. Maar welke dieren dan? Binnenland 1. Het ene oor in, het andere oor uit. Landbouwofficier Ger Bedelkamp van Eemnes... is fel tegen de plannen van de EU voor de nieuwe landbouwbemesting. De bemesting zou schadelijk zijn voor allerhande diersoorten. En hij is aan de telefoon. Brigadier Eemnes, kunt u zeggen welke dieren volgens u... het slachtoffer zullen worden van de nieuwe bemesting? Uh, alle houtdieren, alle dieren met een bot en worrie... Uh, de sneeuwkringen, je moet denken aan groenbosvogels... hofgebekte en looppotige. Meelenden, kadavers, ja. uh, verwijderde geiten, uh, entelheppen, je moet denken aan streepjes wijden, driepotige lampschildpadden, uh, stroikoters, netvliesmeel. Uh, uh, dus ook luchtvogels als de haarkoet, de, de, de bleutgondel, je moet denken aan ja. zoetwaterzebra's. De ja. zilvervlies-rijstvogel. Uh, nou, de, de bruine lopers natuurlijk. De pipiboara onder waterreeduil. Sluipooievaars. Uh, Kankerkuara's. Lopen risico. Uh, de verwijt Verwijt Verwijteelmoedige wildebokonden. Uh, ja. De windwis in de hei- en Loopgroei op en neerkatten. Uh, Slaafwinken. De streelotter. Ja. Uh, de mierikswortelhand. Zo'n zuidig op de Veluwe. Het zijn er veel? veel klare brilvis in Lui-Lekkerland. De bak- en braat eet die uitgezet is in de gangpaden. De lieve heersfeesten lopen gevaar. Ja? De, de, de blauwbloed en beelpijpen, Brabbeldichtjes. Uh, de wilde visvukken. Je moet denken aan ja, visvukken. Je moet denken aan denk ik, Ja, je hoeft helemaal niet te denken aan visvukken. Ja, is dat zo? Ja, nee, dat is ook weer zo'n misverstand. Waar het om gaat is, hoe krijg ik een vuist naar binnen... voor het behoud van het wilde dier... En, ja. ja, ik ben niet zo ver nog. Ik heb nog veel last van allerlei demonen om me echt te kunnen beheersen. Om te zeggen, laat mij maar alleen in dat bos. Ja. Ik weet dan niet hoe ik me zal gedragen. Er nee. zijn zoveel dieren. Hè? De verleiding is zo groot dat ik niet nee. weet hoe dat afloopt. Hè? Nee. Ik heb best grote handen, maar die kan ik ook klein maken als het moet. Dus dan is het de vraag als maatschappij: wat wil je? Wil je dat ik daar rondloop in dat bos met alle risico's van dien? Of wil je echt iets doen aan een, aan een probleem als dieren? Ja, helder. En, en ik ben bereid daarvoor uh, om met anderen te werken aan een nieuw bos. Ja, hoe bedoelt u? Een nieuw bos waarin de dieren geen kans krijgen, maar waar we samen als mensen in kunnen leven naast elkaar zonder tussenkomst van de politie. En wanneer moet dat bos komen, denkt u? Ja, dat, hangt, dat ja? hangt van Brussel af. Maar wat mij betreft over 25 jaar. Nou, dat is nog heel ver weg. Succes nou, met de van, lobby. Mee. Ja, 25 en ja, dank jaar. voor uw toelichting. Ja, hartelijk dank. Ja, dat was Binnenland 1 in 2008. Ietsje serieuzer dan weer nu. Hè? Op 30 juli 1982 presenteerde Wim T. Schippers zijn eenmalige talkshow Soep van de Dag. Te gast waren onder meer journalist Max Pam, acteur Ralf Wingens en een hele jonge Midas Dekkers. Schippers praat met de bioloog over sporten, vlees eten, de universiteit en muggen. Is een, uh, dit is een hele moderne grammofoonplaat. Welke groep is dat? Uh, de Dolly Dots, geloof ik. Oh, uh, naast mij zit nu uh, Midas Dekkers. Een uh, publicist en bioloog. Als ik het zo mag samenvatten. Een applausje voor Midas Dekkers. We gaan uh, praten... Oh. We gaan, we gaan praten met Midas over... Uh, over wat ons er binnen schiet. Zie je niet? Waarom heb je deze plaat gekozen? Als favoriete plaat. Het is heel mooi. Vind je heel mooi. En wat is dit precies? Het zijn wolven. En wolven kunnen heel mooi zingen. Ze kennen akkoorden. Ze letten heel goed op wanneer ze in moeten vallen. Als de ene hoorde begint. Dan luistert de andere orde heel goed wanneer het hun beurt weer is. Het zijn heel gedisciplineerde beesten. Ja, het is maar, maar goed je kunt dat ze je hoorden dat uh, wel Vingens het even niet hoort. Hij is nu buiten met vuurwerk bezig. Ja. Dat, ja, weer... dat heb je zo. Ja. Uh, volgens Rudy Kausbroek weet jij niet het verschil tussen een hond en een zeilboot. Ja. En zit nu, maar je weet, weet je wel het verschil tussen een wolf en uh, Rudy Kousbroek? Geef mij maar een wolf. Maar bedoel, als je nou zoiets hoort, dat uh, is toch een rare opmerking. Uh, hebben we het over die plaat met die wolf? Of, of nou, over even die... over die uitspraak van Kausbroek. Nou, dat is, Rudy Kausbroek kan heel mooi schrijven. Maar wat hij schrijft, dat deugt soms niet. Oh, dat, die, oh, dat zou natuurlijk heel... Ik vind niet dat het een beetje samen moet vallen... waarover je schrijft en, en mooi schrijven. Ja, dat heb ik wel eens beweerd, maar dat, dat, dat wordt niet aanvaard. Rudy Kousbroek zei echt heel prachtig mooi. Hij zou gewoon ergens in de 17e eeuw moeten leven... en volkomen onbeschrijf, onbegrijpbare gedichten moeten schrijven. Dat zou heel prachtig zijn. Maar t, waar, die, waar het allemaal over gaat, God mag weten. Ja, en ik denk niet dat hij dat weet, hoor. God. Geloof jij in God eigenlijk, by the way? Nou ja, iemand zal u die kousbroek toch moeten begrijpen. Ja, um, uh, jij bent bij, de, bij grote delen van de bevolking be, uh, heel bekend geworden door je aanval op de Delia cursus Vissen. En uh, je, bent, je bent daarover ook bij uh, Sonja Barend geweest en zo. Uh, had je dat gepland om daar uh, publiciteit mee te krijgen? Omdat je dat echt heel erg uh, ergert dat je vindt dat je, daar, dat je dat op die manier naar buiten moest brengen? Ja, ik, ik, ik zet me in voor onze beschupte vriendjes. Ik vind dat die ook uh, uh, bescherming nodig hebben. Maar... En om een of andere reden vindt niemand dat. Het, het was vroeger zo... Dat euh, nou zo omstreeks de Tweede Wereldoorlog. als je hengelde, dan moest je je vreselijk voor schamen. Want hengelen betekende dat je heel arm was. Dat je zo arm was dat je zoetwatervisjes moest eten. En dat deden normaal alleen de Joden. Dus dan moest je wel een hele goede honger hebben, wilde je dat euh, doen. En toen later is er iemand gekomen, dat was meneer Schreiner. En die heeft bedacht dat hengel een sport was. En zo gauw als je in Nederland iets een sport noemt, dan euh, zit je goed. Mm -hmm. Dan kan je schoentjes verkopen en hengeltjes verkopen... en dan uh, rent iedereen opeens uh, rond. Uh, homo adidas, weet je wel? Ja, ik vind het ook vreselijk, hoor. Dat is, ik vind het altijd zo raar dat er uh, in Nederland mensen het uh, hoop lopen... om te klagen over het, uh, over het vogellijmen in België als ze met een hengel in de hand staan om... Uh, nou, maar vissen... dat valt ook niet mee om die visjes te lijmen, hoor. Dat, uh... Nee, er is een andere techniek voor nee. Maar <laughs> er komt het erop neer dat een bepaalde uh, groep dieren om zeep worden geholpen. Ja, als het, het heeft geen viertjes en geen haartjes en het, het uh, roept... Het, het vervelende is natuurlijk dat er zit water tussen, hè? Dus boven het water daar zit gewoon ome koos. En ome koos is natuurlijk een schat. Die heeft zijn hele leven lang hard gewerkt en die zit nou in de fut... En uh, ja, die heeft nooit bedacht wat hij eigenlijk moet doen. Dus die gaat maar zitten hengelen mm -hmm. en dat er dan onder water aan het haakje van een, een afschuwelijke bloedige toestand zich afspelen. Ja, maar zeggen altijd, die beesten de... voelen niks. Nou, koos zegt dat. En uh, ja, God, wie zal koos ongelijk geven? Die man heeft zijn hele leven hard gewerkt. Maar ze voelen wel wat natuurlijk. Mm. Sport. Word je niet voor sentimenteel uitgemaakt? Vaak als je, als je ineens voor de vissen gaat opnemen. Je neemt niet alleen voor vissen op, hè, maar voor... Oh, voor veel... jou ook hoor. Huh? Huh? Wat hoor ik nu? <laughs> <laughs> nou, men mag mij best voor sentimenteel uitmaken. Natuurlijk is dat heel goed. Maar eet je een vis bijvoorbeeld? Als een, als een heel klein kindje... Hallo, ja, ik kom zo oh. bij. Als een heel klein jongetje oh. bijvoorbeeld... Uh, geen beestjes op wil eten... omdat hij vindt dat het zulke mooie oogjes heeft... Dat is toch een fantastische reden. Laten mm -hmm. we blij zijn dat er is een keertje iemand om een onterecht te reden een keertje iets goed doet. Meestal doen mensen om onterechte te reden, alleen maar slechte dingen. Ja, je ziet als mensen in de trein zitten ook. En de kinderen kijken uit het raam. en kijken die lieve koetjes buiten in de wei. En thuis is het etje bordje leeg waar dan zo'n stuk vlees op ligt. En het verband wordt nooit. Uh... Vader houdt niet van gezaggerijen. Handjes vouwen, netjes, danken voor dit heerlijke konijn. Dat is de tekst ongeveer. Ja. Ja, eet jij vlees en vis? Ja, lekker. Dus ja. Oh. <laughs> nee, ik, ik heb twee jaar ontzettend mijn best gedaan om vegetariër te zijn. Maar het vervelende is dat ik niet kan koken. En als je dan uh, buiten de deur wil eten, dan moet je opeens van... Blankhouten tafels eten en bij al idioten met baarden aan. Maar dit, met, uh, die leukennootjes koffie drinken en zo. Die, maar heb je het zoiets, ja. zoiets van: jij eet geen vlees, dus nou moet je ook maar een volslagen mafketel zijn. Ja, ja, ik ken dat waarschijnlijk wel. Ja, nou, ja, en dat heb je dan niet voor over, dan toch maar die. Uh... Nou, ja, ik, ja, ik denk dat de beesten me gelijk geven. Dat is werkelijk het mens- en dier wat er in die vegetarische restaurants zich allemaal afspeelt met die idioten die daar hun ritueeltje afdraaien. Mm -hmm. Je bent de grootste specialist ter wereld op het gebied van de Zuidoost-Aziatische zoetwater-kogelvis-systematiek. Ja ja, ja, ja. Goed, ja. Wou je iets weten daarover? Uh, nou, ja. <lacht> <lacht> Vraag. <lacht> uh, nou, uh, alles zo'n beetje. Oh ja. Nou, eigenlijk meer, hoe komt iemand er in godsnaam bij om dat te doen? Nou, dat is typisch wat biologen doen. Hè? Ik heb uh, op de universiteit gewerkt. En de universiteit moet je je wat biologen betreft ongeveer zo voorstellen. Dat is een hele lange gang. En er zijn allemaal kamertjes aan weerszijden van die gang. En in het ene kamertje zit iemand die doet aan wormen. En een kamertje verder doet iemand iets aan eentjes. En dan het volgende kamertje iemand iets aan vlooien enzovoort. En heel af en toe dan komen ze elkaar tegen op de gang. En dan slaan ze elkaar hartstikke dood over 1,16e secretaresse. En ik zat toevallig in een kamertje... waar aan Zuidoost-Aziatische zoetwaterkoolgevissigheid werd gedaan. Nou, hoor je nog eens wat, hè? <laughs> wat vind je nou? Max zit helemaal met zijn hoofd te schudden. Ja, maar ik vind het minstens zo idioot als schaken, eigenlijk, hoor. Heel he? indrukwekkend, ja. Het is uh, het grens Dat aan... spreekt jou wel aan. Ja, tuurlijk. Het grenst dan iets, uh, iets bijna zinloos. Dus dat spreekt me heel erg aan. Ralf niet, geloof ik, hè? We gaan, we, gaan, we gaan om, om, om, om luisteren of vlooien. <lacht> Op oh, een moment. Ik ja. uh, ben even kwijt. Uh, we gaan even een heel mooi muziekje draaien. <coughs> uh, dat, dat heet uh, La Bamba. Dit is gekozen door Midas Dekkers, want dat die... vond je het nou mooi of lelijk? Luister maar. Ik heb op de zaak hier hoor en mijn excuses. Sorry, maar dat eh, krijg ik niet af. Nou, wat ietsje minder nu, hè? Wat vind je, wat vind je daar zo afgrijzelijk aan, Midas? Nou, het, is, het is een, een on, onontkoombare muziek. En vooral als je op terrassen zit of zo, dan zit je net lekker. Een beetje naar de wereld kijken en ach jezus, daar komt dan zo'n gozer aan. En die trekt zo'n uh, gitaar uit zijn rugzak. En ja hoor, genadeloos slaat hij het eerste akkoord aan en hup. Bamba, la bamba, la bamba, la bamba. Ja, is anders kent. Maxi naast zit een beetje mee te swingen. Hun vaders hebben daar de terrassen van Parijs al onveilig mee gemaakt. En hun kinderen zullen daar de terrassen van Kaapstad mee onveilig maken. En niets helpt. Die kerels, zolang als je ze geen geld geeft, dan spelen ze maar door op zo'n terras. En geef je ze wel geld, dan beschouwen ze dat als een aanmoediging. En dan gaan ze ook door. Het is, het is echt verschrikkelijk. Het zou een wet er tegen moeten worden aangepakt. Maar is het is fijn dat je dan iets hebt om over te mopperen. <lacht> <lacht> hmm? Sla je wel eens een mug dood eigenlijk? Heb je, kan ik iets voor je doen of zo? Nee, maar dat vroeg ik me af omdat je toch zo uh, Nee hoor. bent. Nee hoor, nou, het is niet omdat ik zo begaan ben met die muggen. Maar je kan zo'n beest veel beter gewoon lekker laten vliegen... dan daar je nachtrust op te offeren. Ik zal wel gek zijn. Als je s ochtends uh, om je heen kijkt... en je ziet al die mensen met al die uh, randjes om hun, onder hun oog... die hebben dus geprobeerd de mug doodslaan. Dus nee, laat ik... ze gewoon uh... bijten of, of prikken. Nou, dat is wel zo. Het is in de mum van tijd gebeurd. Je voelt er verder niks van. Als je een paar borreltjes vooraf neemt, dan. Ja, ik vind dat een beetje het lullig van, van muggen. Kijk, als ze dan nou gewoon een beetje bloed nodig hebben. Want ik bedoel, zo'n mug. Ik vind het altijd zo raar dat mensen echt kwaad worden op muggen. Want die menen dat die beesten prikken om jou verdriet aan te doen. Ja, het is voor een kindertjes. Ja, want is voor ja. de kleine muggenkindertjes. Maar het mama, zo, ik vind het toch een beetje raar gegeven. ontworpen eigenlijk... dat, dat je dan zo'n zwelling daarvan krijgt ook. Want als je gewoon niks van merkt... en heb je een beetje bloed, dan heb je daar geen last van. Maar ze ja, spuiten is, een, beetje het is ook een beetje eiwit in je bloed. Het is hè? een beetje een onbeholpen model. Als je een miljoen jaar wacht, dan is dat allemaal uh, opgelost. hè Het <lacht> komt allemaal goed. Wat vind jij van muggen, Max? Onaangenaam. Het slaat ze dood. Ja, ja, ja. En Nel? Ja, ik, uh, ik ben er ook niet dol op, uh, Wim. Nee. En Ralf? Ik gooi ze door de, door, door de gatse fiet. Gatse fiet. Muggenziften. <lacht> er zijn genoeg uh, mensen die zeggen van, nou, laten we die muggen sparen. Maar zolang we gaan muggenziften, dan moeten we toch even opletten op die rode lichtjes hier die hier ja, branden. Dat vind ik een hele goeetische de fieuw op de zaak. Mm -hmm. Even zuinig. Ja. Uh, Even zuinig. Je hebt ooit ergens het plan geventileerd... om uh, een mens en een dier te kruisen. Om te kijken wat er gebeurt. Meende je dat nou of is dat een grapje? Oh, het lijkt me wel lekker. Het hangt een beetje van dier af ook. Maar uh, uh, de bedoeling is natuurlijk om een mensaap... met een mens te kruisen. Dat is theoretisch uh, zeer ja, mogelijk. mogelijk. En het zou natuurlijk ontzettend aardig zijn... als daar dan iets uitkwam wat uh, de kracht had van de mensaap en ons verstand... en wat dan uh, zwaaiend aan de kroonluchters van de <lacht> Koninklijke Bibliotheek... Hoe he? De eeuwige Lokroep, daar komt hij weer. In Den Haag, dus hele verstandige dingen zou zeggen in plaats van dit. En uh, daar zouden we misschien iets van kunnen leren. Want misschien zouden wij wel allemaal slaven worden van zo'n beest of zo. Het zou best grappig zijn. Ja, dat is toch een beetje... Ik weet niet je weet dan wat ik daar nog wil zeggen. Nou ja, dit is iets wat lukt. Reactionaire praat. Wat, wat vind je reactionair, Max? Zo van, uh, we moeten iemand uh, uh, maken die veel verstandiger is dan wij stomme mensen. Dat vind ik typische reactionaire praat. Hoor je dat? Volgens mij is er toch wel behoefte aan, hoor. Helemaal niet. U hoorde Wim T. Schippers in gesprek met Midas Dekkers in Binnenland 1. is ondertussen een dierenwinkelier op bezoek gekomen. Dus we gaan naar het volgende fragment. De dieren. Hoe is het daarmee? Veel nieuws gaat natuurlijk over mensen. Maar hoe is het ondertussen met de dieren? Wim Boud Dulders van dierenspeciaalzaak Arnhemel mm. Kees in Voorburg. Welkom. Mm. Wim Boud heeft ook een, een, een boekje meegenomen, zie ik, met daarin plaatjes van dieren... Ja, hij slaat nu een bladzijde om met een... Ik zie een dier met een lange nek en bruine vlekken. Wat is dit? Uh, dit is een dier, denk ik. U weet het niet zeker? Ik weet niet zeker, nee. Ik weet veel van dieren. Ik ben J van huis uit dierentoeter. Dat wil zeggen J geen dierentoeter, maar... Uh, specialist ja. in dieren en beesten. Ja. Zijn er veel dieren waarvan u zegt... Die zijn speciaal? Uh, nee... Ieder dier is er één. En samen is dat dus het dierenrijk. Ja. De fauna, zo u wilt. Maar uh, nee. Dit is dus een dier dat, dat u niet kent. Welke dieren kent u nog meer niet? Konijnen ken ik niet. Tamaradjes, zoals op deze op dit plaatje. Ja. Oh. Uh, vissen. En wat was het? Alle dieren met een H. Met een H? De H van haas. Die kent u ook niet? Nee, nee, nee haast ken ik ook niet. Nee. Zoogdieren en reptielen, dat is weer een specifiek. Okay. Dus ik moet het hebben in mijn geval van dieren die reageren op mijn dierentoeter. Ja, want u heeft een, een dierentoeter? Ja, dat is een vinding. Ja? <laughs> ik kan u wel een demonstratie geven, dan weet u een beetje waar ik het over heb. Ja, want ik... Zo, ja. Dan moet u wel even aan de kant gaan, zodat ja. de dieren erbij kunnen. Di ja, er zijn natuurlijk geen dieren hier. Nou, wacht u maar af. Oh, daar gaat hij. <truimus> Ja, er gebeurt niks. Ja, gebeurt We niks. zitten natuurlijk redelijk achter in het mediapark. Ja, we... Dus. Ah, oh, daar oh, zou je ze ja. hebben. Oh, even. Ja, nou. Ja. Ja. Ja. Ja. Dit is, nou, dit, is echt, dit is echt verbazingwekkend. Dit is, voor de luisteraars thuis. Er lopen hier nu uh, leeuwen, olifanten. Ik zie een nijlpaard. Ik zie twee mosselen. Een, ambt, een antilope, een stel gibbels, chimpansees, oerang-oetangs. Kippen, geiten, een poes, een hyena, een rij. Nou, het is echt. Wimbout, dit is echt uniek. Ik, ik, het is echt een, veel, het is een hele dierentuin hier. Ik kan me voorstellen dat de, de studiobeheerder hier minder blij mee is, moet ik zeggen, Wimbout. Hoe krijgen we deze dieren allemaal weer weg? Oh, dat gaat ook met de toeter. De... Eh, daarmee sla ik ze weg. Kst. Nou. Kst. Fort, Fort. Nou, ja. Move. Mo hop, hop, hop, hop, hop, hop, ja, dit... Fort. Gaat dat? Moeven. Hop. Ja. ja, dat was een fragment uit Binnenland 1. En we sluiten af met een laatste fragment uit Radio Bergijk, waarin er een handige naam voor een gevaarlijk virus wordt gevonden. Radio Bergijk. Radio station voor Bergeijk. Uh, live. Mag ik iets vragen? Wat is het bij? Ze wil graag weten waar u het van tevoren over had bij de uitzending uh, het nieuws over uh, Vicky Leandros. Hey. W wacht even, dat was uh, Franke van Laarover. Dat, uh, dat, uh, dat is voorbij, dat is oud nieuws. Dat is uh, nee. die uh, exposeert. D nee. Beeks, we moeten door met de uitzending. Ja, maar ik, ik, ik heb me destijds nogal frequent uh, uh, bevredigd... met plaatjes van Vicky Leandro's. Ach ja, maar, nou, maar er wordt nu oh, bekend... Uh, Beeks, het zal een grote teleurstelling voor je zijn... dat dat een serpent was. Uh, wat? Een serpent. Vicky Leandro was een serpent. Wat? Een serpent. Dat weet ik te groeven. Nee, ja, uh, oké. Okay, nou ja. Um, uh, ik ben van me apropos. Ja. Wa wa wat kunnen we. Ja, het was 5-HND. Nee, als je dus een, een, een, een. Als je een virus ziet, een, griep, een vogel. en hij heeft het virus 5-HND. Of 1-5-HND. Dan moet je oppassen. Wat zeg je? Als je een vogel hebt en die heeft het virus 5HND, dan moet je uitkijken, dan moet je oppassen. En, en, en hoe, kom je, hoe weet je of, of de vogel dat virus heeft? Nou, daar hebben ze een nummer gegeven, dat, dat je het kan herkennen. Dan heeft de vogel het virus 5NHD, of 5DHN. Even kijken, dat doen. Nee, wacht even. Ja. Dit is. is dan kan je een vogel herkennen met vogelgriep. Die heeft 5 H en D, dus daar moet je op letten. Dan staat dat erop, op het virus. Nee, dat is een, uh, dat is een identificatie van het virus. Dan weet je welk virus ja, maar, gevaarlijk hoe, hoe, is. Die maar, andere, andere griepvirussen zijn niet gevaarlijk. Je ja, hebt toch wel eens vaker griep? Ja, natuurlijk, maar staat toch, is, die, die, die, die, die virussen komen toch niet met een groot spandoek aangezet... Waar, waar die code op staat? Nee, daarom hebben ze, de gezondheidsautoriteiten van, van de gemeente... hebben daarom een, een, een nummer gegeven. 5 HND, dat je weet... Oh, daar moet ik uitkijken. Uh, uh, en die andere vogels kan je gewoon blijven aaien of... Uh, of doodkrijpen of... Of op je paal zetten, wat je ook doet met vogels. Maar... Als er een ei uitkomt. Precies, dan kun jij er wel in. Maar, het is dus niet als die 5 HND... Wat nou weer, Tentje? Wat, Tentje, wat is dat? Oh, oké. Okay. goed, doe ja. maar. Ja. Kom maar. Ja. En met dit laatste fragment uit Radio Berghijk... sluiten we dit uurtje gewijd aan de dieren... in verband met Dierendag op 4 oktober natuurlijk, af. Dit was Woord voor deze week. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... U kunt mailen, dat adres is woord, apenstaartje, vpiro.nl. U kunt ook schrijven, dat kan naar uh, de vpro, ter attentie van woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wij zijn ook te volgen via Twitter, dat is twitter.com slash woordnl of ga naar facebook slash woord.nl. U kunt uh, het ook nog terugluisteren. Dat gaat via www.radio1.nl. Of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO podcast. Dat gaat weer via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is wel heel veel informatie voor de vroege ochtend. Volgende week zijn we er weer met meer afgestofte parels uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Marjoke Roorda, Nienke Vijs, Geert-Jan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. De techniek hier vannacht was in handen van Tim Corbett. Presentatie Nora Romanesco. We zijn er volgende week weer, en zometeen na een kort journaal is er Bert van sloten met het NOS Radio 1 Journaal. Een heel goed weekend, toegewenst. En tot volgende week. Dag.